9 uur. Marian Hageman met het NOS-journaal. Bij een aanslag met brandbommen op de Griekse politie zijn drie burgers gewond geraakt. Een van hen is er slecht aan toe. Gemaskerde jongeren staken in Athene een politiemotor in brand. Daarbij ontplofte de benzinetank, waardoor drie omstanders brandwonden opliepen. De groep jongeren had eerder brandbommen gegooid naar een politiebureau. Verschillende auto's en motoren brandden uit. De aanslag wordt gezien als een wraakactie voor het politieoptreden tijdens een massabetoging afgelopen woensdag. Een demonstrerende jongere werd toen zwaar gewond. Een aantal agenten is daarvoor geschorst. In Jemen is weer massaal geprotesteerd tegen president Saleh, onder meer in de hoofdstad Sanaa. In de zuidelijke stad Thais schoten politiemannen in burger vanaf daken op een protesterende menigte. Daarbij zouden minstens 15 gewonden zijn gevallen. Gisteren gebeurde hetzelfde in de stad Ip. Daar vielen toen drie doden en vijftien gewonden. Maar vandaag gingen de betogers daar toch weer de straat op. In Haiti is de populaire zanger Michel Martelly geïnstalleerd als president. Bij de beediging beloofde Martelly dat hij het land weer zal opbouwen... na de aardbeving van vorig jaar. De ceremonie was in een geïmproviseerd houten gebouw op de plek... waarbij de aardbeving het parlement instortte. Op het moment dat Martelly de eet aflegde, viel de stroom uit. Maar uiteindelijk kon vertrekkend president Preval... de blauwrode presidentiële sjerp afhandigen. Ondanks allerlei maatregelen zijn honderden fans van FC Twente... aan het eind van de middag de snelweg A1 opgelopen. Supporters was gevraagd op de viaducten bij Enter en Markelo... te blijven staan, maar toen de bus langskwam... liepen veel mensen toch de snelweg op. De bus stopte tussen de supporters en sommige spelers kwamen even de bus uit. Op de A1 ontstond een flinke file. De bus is met vertraging doorgereden richting Amsterdam... waar FC Twente morgen tegen Ajax speelt om de landstitel. Het weer. In het westen kans op een bui. Morgen wisselend bewolkt met buien. Er staat een stevige noordwestenwind. Het wordt 14 graden aan de kust en 16 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. De wet van Gossen. Hoe meer je van een goed krijgt... hoe minder het nut ervan toeneemt.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 Langs lijn met zoals beloofd straks meer over Ajax 20 morgen. Maar ook live sport. We gaan even terug naar het basketbal. 31-31 was het. Best wel spannend bij Leiden Groningen. Leon Kersten. En dat is het nog steeds. Maar de scores worden minder. Het is nu 32-31. 7-0 run in het begin van het tweede kwart voor Leiden. En wat er is gebeurd. Leiden is in een zoneverdediging gaan staan. En Groningen heeft daar problemen mee. Hurry Up deed niet meer mee, dus dat zal wel niet zo moeilijk worden voor Aalsmeer, dachten ze de handballers Richard Maart, maar het werd even anders. Ja ja, slecht nieuws hoor voor Aalsmeer. Ze staan zelf achter 14-10 hier in Zwarte Meer tegen Hurry Up. Nu wordt het 14-11 en ook slecht nieuws vanaf de andere velden, want ENO Quintus is 12-14 in het voordeel van Quintus. En Volendam Lions 15-19 in het voordeel van de Limburgers. Dat betekent dat Aalsmeer nog vol aan de bak moet. David Bowie en uh, Let's Dance, Richard van der Maden. Uh, ik weet niet of je het mee had gekregen, uh, maar uh, Volendam heeft uh, thuis Valor, verloren he? van de Lions, ja. Ja, met 33-28. Ja, dat betekent dat de, de Lions voor ons nog op de tweede plaats staan. Klopt. Klopt. Ja, ik krijg het ook net binnen, Robert, via sms'jes. Papiertjes die worden hier continu naar boven gebracht. Dat is allemaal wel heel erg leuk. En het is inderdaad 28-33 geworden in het voordeel van Lions. Volendam heeft het misschien wel een beetje laten lopen... omdat ze een hekel hebben aan spelen tegen Aalsmeer. Dat is een paar keer mislukt ook dit seizoen. Terwijl Hurry-up nu weer scoort. Eén minuut voor rust wordt het 17-14 in het voordeel dus van de thuisploeg. Aalsmeer speelt niet goed, scoort nu via Ruud Neeft. Ook zo'n oud gediende bal, prachtig in de bovenhoek. Maar Aalsmeer moet deze wedstrijd gewoon winnen van hurry-up. Anders is het Lions dat naar de tweede plaats gaat. En dan de tegenstander wordt in de finale volgende week van Volendam. Zo win is het natuurlijk nog niet. Ja, want ja? Quintus kan, kan de tweede plek nu niet herhalen. Begrijp ik hieruit? Nee, die kunnen de tweede plek nu niet meer halen. Omdat Lions een beter doelsaldo heeft dan Quintus. Zij staan op dit moment wel licht voor in Emmen tegen ENO. Maar het doelsaldo van Lions is wat beter dan de ploeg uit Quintus Hul. Alsmeer heeft het allerbeste doelsaldo. Alle ploegen, die drie die, die ik net noemde, staan op 13 punten. Dus het is gewoon zaak voor Alsmeer om deze wedstrijd te winnen. Hier in Zwarte Meer. Maar goed, 18-15 in het voordeel van Hurry Up, Waar eigenlijk niets meer op het spel staat voor die ploeg. Dus dat wordt nog hartstikke spannend. Net als bij het, uh, leuk. Ja, zeker. Net als bij het basketballen. Léon Kersten, Leiden-Groningen. Het ging gelijk op. Dat ging inderdaad gelijk op. er is een klein gaatje geslagen door de Groningers. Nog iets meer dan 3,5 minuten aan de rust. Stand 34-39. rare tweede kwart. Eerst begint Leiden met een 7-0-tussensprint. Van 25-31 worden 32-31. En de volgende tussenstand is 34-39 omdat Groningen ineens een paar punten achter elkaar scoort. Daar was mede de scheidsrechter Debet aan. Scheidsrechter Zegwaard Leiden verloor de bal net voor de middenlijn. En als de slachter probeerde hem bij zijn tegenstander weg te tikken. Ik zag de bal aan de andere kant van mij over de zijlijn gaan. Misschien dat er een fout gemaakt werd dat hij hem raakte. Maar de scheidsrechter gaf er een onsportieve fout voor. Dat stond ook nogal zwaar straf Want hij probeerde echt de bal gewoon weg te tikken. Niet de tegenstander een beuk te geven. En daardoor kreeg Groningen twee vrije worpen en balbezit. Nou zegt het allemaal niet zo heel erg veel. Het was een persoonlijke fout voor Slachter. Die telt erbij. Maar de stand, de marge is, is minimaal eigenlijk. Het werd zojuist 35-39 door een vrije worp. Van diezelfde uh, Slachter. En nu geeft de scheidsrechter iets aan. Uh, oh ja, hij geeft dat er maar één vrije worp was. Dat die, die bal die werd er ingetipt. Ja, daar zou je de beelden wel eens terug van willen zien van zo'n actie. Coach Toon van Helfteren die. Ja. Die staat zo hard te discussiëren nu bij de wedstrijdtafel. En dan moet hij toch voor oppassen dat hij een technische fout krijgt. Die vrije worp die ketsen via de ring uh, nou ja, erin of eruit. Ik was net aan het praten dus ik zag het maar met een schuine oog. En Tol van Helft er zegt, een speler van mij tipte die bal erin. Dat was niet die vrije worp die erin ging. Dat was de rebound en een tip in. Twee punten dus in plaats van één. Uh, maar ja, hij ging zo hard te keren tegen de commissaris aan de wedstrijdtafel... dat hij een technische fout krijgt van de scheidsrechters. Dat betekent weer twee vrije worpen voor de Groningers en balbezit. Ja, en dan... Als dat voor de tweede keer in ongeveer anderhalf minuut gebeurt, wordt dat gaatje natuurlijk wel langzamerhand wat groter. 35-40. Omdat Steve Ross de eerste wordt, maar ook de tweede raak gooit, is het 35-41. Zes punten verschil. We zijn amper een paar seconden opgeschoten. En Groningen krijgt balbezit. Nou, dat zijn toch tikjes die aankomen. En dan moet Leiden toch een beetje op tellen passen. Coach Ton van de Helft, als hij er nog één krijgt, moet hij de zaal uit. Nou, dat is natuurlijk allemaal een beetje volbarig. Maar Leiden moet oppassen. Vos drijft voor een driepunter. En dan krijgt hij een loopfout. Hij zet zijn voet verkeerd neer. Dan komt Leiden eigenlijk goed weg. Want ze staan toch een klein beetje op wankelen. Die run. Ze hebben heel even dus op voorsprong gestaan. 32-31. Maar daarna raken ze toch weer een beetje de grip op de wedstrijd kwijt. We kunnen wel terugkomen, het verschil is nog niet serieus. Nog uh, ja, iets minder dan 3,5 minuut nu, tot aan de rust. Stand 35-41. Ja, de ontknoping van morgen, daar gaan we het weer over hebben. Wordt het Ajax of wordt het Twente? Demi de Zeeuw was een van de doelpuntenmakers namens Ajax in de bekerfinale. En gelijk na die finale, zei hij in de competitie, dan pakken we ze. Reden genoeg voor Angelo Terwiel om de Zeeuw op te zoeken. Demi, omschrijf hem mis de week tussen de bekerfinale en de finale van de competitie? Ja, nou, toch nog wel een beetje die, uh, ja, dat verwerken dat we verloren hebben. En, ja, maar je moet snel weer omschakelen voor, uh, voor zondag, want dat is gewoon uh, ja, de belangrijkste wedstrijd. En, dus ik had heel graag de beker gewonnen, maar ja, als je hem verliest, dan moet je niet te, te snel of te lang stil bij staan. En ja, zondag wacht gewoon, uh, denk wel, de belangrijkste wedstrijd uit de meeste carrières van, uh, van alle jongens. Zie jij het als een voordeel of een nadeel dat je hem verloren hebt? Is, is er iets wakker gemaakt in jullie of uh, ja, heb je een, juist een klap gekregen? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk wel dat we hebben gewoon gezien dat we tegen Twente gewoon kunnen voetballen. En dat we ook tegen hen op 2-0 komen. Maar we mogen niet zo, uh, ja, zo eenvoudig de goals tegenkrijgen. Want dan, uh, ja, dan zie je gewoon dat ze een hele goede ploeg zijn. En dat gelijk afstraffen. Wat is het er toch dat FC Twente blijkt, hè, ook in de Joon als het er echt om gaat, dat was zelfs in de arena... als het er echt om gaat, dan staan ze er. Kunnen ze zelfs van een 2-0 achterstand terugkomen. Wat, wat, wat Duidt dat is? Hoe, hoe voelt dat in het veld? Ook al heb jij dan de tweede helft de afgelopen keer bijna niet meegemaakt, maar toch... Ja, en hebben gewoon een hele ja, goede voetbalvisie. Ze blijven voetballen en iedere bal aan de zijkant dat, die, gaat, uh, ja, die gaat voor. En dan zie je dat Ruiz erbij zit, Luc zit erbij en daar zijn ze gewoon heel erg gevaarlijk in. Je ziet, wij scoren bijna niet uit, uh, ja, uit vrije ballen, hoge voorzetten van de zijkant. Dat scoren bijna. En bij ons gaat het allemaal via combinaties. En, ja, vrije bal van de zijkant is het makkelijkste. Want je bent altijd één meter vrij om die bal uh, voor te geven. en Dat doen we gewoon uh, constant en... Er ja, wordt altijd gezegd dat ze uh, met lucky winnen in de laatste minuut. Maar als je dat iedere wedstrijd doet, dan uh, kan het geen geluk meer zijn. En dat is gewoon de kwaliteit van hun. Ze zitten met z'n allen voor de goal en die bal die komt er ook. En, ja, als je dan iemand met, als Theo hebt met zo'n trap, dan is gewoon iedere bal gevaarlijk. Kun jij dan een sleutelwoord aangeven waarop jullie ze wel kunnen pakken? Want ik neem aan dat Frank de Boer daar ook met jullie over gesproken heeft. Van dit wordt in onze invalshoek. Ja, ik denk dat als we de eerste helft hebben gespeeld. Als ze gewoon compact spelen met veel druk naar voren... dan uh, ja, dan kunnen we Twente gewoon heel erg lastig maken. Want hun verdediging uh, ja, die kunnen we wel onder druk zetten. Uh, het meeste kwaliteit zit bij hun denk ik uh, voorin en op het middenveld. En, maar moeten moet ze ja, zo snel mogelijk uh, pakken bij hun. En dat is achterin. Hoe zou jij dit seizoen omschrijven in zijn totaliteit? Nou, ik denk dat het één grote chaos is geweest. Je ziet dat er allemaal is gebeurd. En ja, dan is het eigenlijk met uh, ja, geen pen te beschrijven... wat wij allemaal wel niet hebben meegemaakt dit jaar. En als we dan... Uh, in zo'n laatste wedstrijd eigenlijk alles goed kunnen maken. dan is wel uh, het mooiste scenario. En, ja, natuurlijk bestaat er een kans dat we hem ook uh, gaan verliezen. En dan is het echt uh, een chaos geweest dit seizoen. Maar we kunnen ook alles goed maken. En, ja, daar moeten we gewoon met z'n allen alles geven zondag. En met het publiek erachter, dan, uh, ja, dan kan het wel een hele mooie, hele mooie middag worden. Het zit zo dicht bij elkaar. Hè? Want stel dat je gelijk speelt of verliest en PSV doet zijn sportieve plicht wint, Dan sta je ineens gewoon op de derde plaats. Dan is het de Europa League. Ja, inderdaad, dat kan ook, maar uh, daar heb ik eigenlijk nog geen moment rekening mee gehouden. Ik, uh, ik denk alleen maar aan zondag dat we die wedstrijd gewoon uh, ja, helemaal gaan geven. En dan gaan we die gewoon ook winnen. En uh, dan uh, hebben we in ieder geval Champions League en zijn we kampioen. Maar dat gegeven zet wel wat extra druk op de ketel voor zover al niet aanwezig, hè? Die druk. Ja, er zit sowieso heel veel druk op de wedstrijd. Dat merk je ook in alles. De supporters die de hele weken van alles roepen, al weken eigenlijk. En als je ook ziet hoeveel pers er vandaag is, dan merk je gewoon dat er een hele belangrijke wedstrijd aankomt. En ik denk dat dat als voetbal alleen maar mooi is om zo'n wedstrijd te spelen, en dan kan je het ook nog thuis tegen degene waar je twee keer een prijs van heeft verloren. En dan kan je denk ik zondag alles goed maken. Ja. Jij uh, vat het net al samen als één grote chaos. Ik weet nog, wij stonden helemaal aan het begin van het seizoen... na jouw weekje vakantie, ik geloof dat het niet eens een week was... stonden wij daar buiten de hekken. Ja. Toen zei jij ook, ja, dit is veel te kort. Ik ben er nog helemaal niet klaar voor, enzovoort. En vanaf dat moment is het gewoon een trein geworden. Kruifperikelen, Jol weg, Jol flirten al. De, de uh, rommelige komst van uh, Hamdoui, Allemaal van dat soort dingen, hè? Ja, dat is, ze zeggen wel, bij Ajax is het nooit rustig. Maar ja, wat je nu hebt meegemaakt, dat, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Zoveel, zoveel in één jaar. En ja, daar moet je eigenlijk als voetballer moet je het langs je heen laten gaan. Maar dat, dat is toch altijd moeilijk, want je bent toch wel toch iedere dag geconfronteerd. De, de media, de pers, die praat toch altijd tegen je. Waarom dit of waarom krijgt dit of waarom krijgt dat? En wij moeten toch altijd antwoord geven. En ja, dat is toch wel, ja, wel lastig in zo'n jaar waar je eigenlijk hoopt dat je nu ja, gelijk voor die voor die titel kan gaan. En ja, dan zie je gewoon dat het heel moeilijk jouw wordt. Dat je nog Louise en uh, Urbi kwijtraakt. Maarten raak je nog kwijt. En ja, dan is het eigenlijk nog wel onvoorstelbaar dat we hier nog... Uh, ja, zondag eigenlijk nog alles in eigen hand hebben. En daar moeten we denk ik ook alles uh, ja, voor geven. En dan kunnen we gewoon uh, dit jaar afsluiten. En uh, volgend jaar uh, met een frisse start verder. Stel, je wordt kampioen. Wat wordt dat voor een ontlading? Ja, dat, ja het gaan wel scenario's door je hoofd. En... Uh, ja, ik denk dat het één groot uh, ja, gekkenhuis wordt in heel Amsterdam, denk ik. en uh, ook... vind je jouw kopje nu. Ja, maar ik zou ook gewoon heel erg blij zijn. Maar het zal denk ik meer ontlading zijn in het begin dan echt blijheid. Want ja, je bent toch blij dat je in één keer ja, dit seizoen gewoon over is. En dat je gewoon uh, ja, kan denken aan, uh, aan leukere dingen. En geen, uh, ja, geen vervelende dingen. En, ja, denk ik denk dat dat, dat dat de eerste gedachte zal zijn. Net zo vrolijk als het leven aan de Riviera zelf. Riviera Live van uh, Carol Emerald. Ben tien voor, nee, het is tien voor half tien uh, geweest. Als het goed is zijn ze weer aan het handballen na de T. Gaan we zo naartoe. Eerst naar het basketbal. Ik vergis me even. Sorry, Leon Leiden tegen Groningen. Want daar is het hartstikke spannend. De laatste 35 seconden van de eerste helft. Stand 45-48 voor Groningen. Wordt nu 47-48 omdat Werther de Jong die bal erin krijgt, terwijl hij eigenlijk ondersteboven boven wordt gelopen. En dat betekent toch een bonusvrije worp. Het publiek kan het wel waarderen. En als je die Werther de Jong ziet, echt een jonge jongen, Die heeft nu al 14 punten, is topscorer van de wedstrijd. En hij krijgt dus de kans om zijn 15e te maken. Het is een knappe prestatie van die Werther de Jong, die echt aalvlug is. En door zijn tegenstanders uit Groningen eigenlijk moeilijk te verdedigen. Want hij is zo snel... Dat ze niet weten wat hij gaat doen. Die vrije worp nu onderweg en dan is het weer gelijk. 48-48. 31 seconden tot aan de rust. Een hoge score. maar dat was vooral door die 25-31 van het eerste kwart. Met Boucher. Nu omhoog. Gooit de bal heel hoog tegen het bord. En nou die gaat er wel heel makkelijk in. Bijna via de bovenkant is het 48 tegen 50. Nog 18 seconden. Laatste aanval, eerst helft. Is voor Leiden. Arvin Slachter die is de spelverdeler op dit moment. Houdt de bal bij zich. Wat gaat hij doen? krijgt een tegenstander op zijn route. Maar hij moet de bal dan pasen? En past de bal ja, over Jesse Smit heen. Heel slecht van Arvin Slachter. Hij, hij kreeg een duwtje. Maar dat mocht van de scheidsrechter. En hij paast dan de bal gewoon over de achterlijn. Dat betekent dat Groningen de laatste bal in mag nemen. 5 seconden, 4 seconden. Met Boucher. Die krijgt de bal maar net over de middenlijn. Doris gaat voor een hele verre driepunter. Maar die, uh, ja, die gaat mis. En de bal die uiteindelijk erin gaat. Die telt niet. Was buiten de zoomer. Eh, wat me opvalt van de eerste helft waar de ruststand 48-50 is, is dat het tempo hoog ligt. Een heleboel scores, maar ook enorm veel persoonlijke fouten. En met name dat laatste gaat in de tweede helft nog een rol spelen. Rust, Leiden, Groningen, 48-50. Gaat Aalsmeer het nog redden bij Hurry Up? Ze moeten winnen. Richard van der Maren, bij de handbal. Ja, over ruim 27 minuten weten we het. Tweeënhalve minuut zijn we onderweg in de tweede helft. 19 voor Hurry Up, 17 voor Aalsmeer, dat nu het balbezit heeft op middenopbouw met Ruud Neeft. De meest ervaren speler aan de kant van Aalsmeer in het veld, want op de goal staat er nog iemand van 38, Jeffrey Groeneveld, bezig aan een ijzersterk seizoen, met name in de playoffs. De overname nu weer van Hurry Up. De bal gaat naar rechts. Het schot van Rick Philips. Nee, hij dreigt. Gooit de bal Nu naar de rechterkant dan een prachtige combinatie door het midden en uiteindelijk is het dan toch dezelfde Rick Philips die uh, daar zo mooi het schijnschot uh, in uh, voorbereiding had die scoort en het verschil weer op drie doelpunten brengt. Het grootste verschil in de eerste helft was vier treffers in het voordeel van Hurriup. Aalsmeer moet bezig gaan met een inhaalrace maar lukt de ploeg van René Romein dat ook. Het speelt tot nu toe verkrampt en moeizaam. Het, slot, het onderhandse schot uitstekend. Uitstekend geplaatst door Luc Obbens gaat erin. Geen kans voor Bart van Huisteden. de tweede keeper van Hurry Up. Guido Rink krijgt rust, heeft al tijden last van een voetblessure. Kiept uitstekend afgelopen dinsdag in die veel belangrijke wedstrijd voor Hurry Up in de halve finale van de beker. En hij zit tevreden. Een beetje onderuitgezakt op de reservebank Aalsmeer. Nu weer met het balbezit op de rechterkant met Ruud Neeft. Dan Luc Obbens. De bal wordt rustig roffend gespeeld. Maar Hurryup staat ook weer aan het begin van de tweede helft in de verdediging. IJzersterk geeft heel weinig weg. Nu wel, het gaatje werd goed gezien door Ruud Neeft. Hij rond af en het wordt heel, heel spannend. Want het verschil is nu nog maar één doelpunt. 20 tegen 19. Over spannend gesproken, we gaan natuurlijk weer naar morgen kijken. Twente, want vorige week de beker ten koste van Ajax. Wout Brama zorgde vlak voor rust voor de belangrijke 2-1, waardoor de Tukkers terugkwamen in de wedstrijd. Daarvoor was hij wat ongelukkig. Na een schot dat hij van richting veranderde, scoorde Ajax. Brama liep in de wedstrijd tegen Ajax een blessure op aan zijn vinger. Ja, nee, gaat goed. Hè. Maar hij was wat gekneusd, maar die tweede goal van, uh, van Ajax ging niet weg via mijn vinger. Dus hij is wat dikker, maar goed. Het zal geen probleem zijn. Hoe is de ploeg uit die wedstrijd gekomen? Ja, we zijn wel wat vermoeid natuurlijk. Je hebt 120 minuten in de benen die, die best wel zwaar waren. Want we gingen aardig in en weer in die wedstrijd. Maar nu is het gewoon herstellen en, en op naar zondag. Dan zullen we weer fit zijn. Heb je een pre? Niet alleen omdat je gewonnen hebt, maar omdat je ook nog op mentale kracht gewonnen hebt van Ajax? Ja, dat zullen wij wel zeggen. Maar in Ajax zullen ze zeggen van we hebben een pre omdat we hebben. gevoelens nou hebben. Ja, ieder heeft zijn eigen verhaal en uh, ieder zijn eigen waarheid. Um, verbaas je je nog wel eens over hoe het gaat met Twente? Nou, nee, niet. niet... In dat opzicht niet. We hebben natuurlijk een goede organisatie, we hebben een goede ploeg. Dus het is terecht dat we hier staan. Alleen voor een seizoen denk je wel: van ja, er zijn veel spelers vertrokken, hoe gaat het weer een nieuw seizoen verder? Dan is het even afwachten hoe zo'n team in elkaar valt. Uiteindelijk is het weer heel goed gekomen en zitten we in een race voor bijna alle prijzen. Was is wel bijzonder? Want toen jij hier begon, was je nog subtop? Ja, zeker. In mijn eerste jaar dat ik hier speelde, waren we. Ik denk rond de negende plek aan het vechten voor een play plek. Uh, ja, waar we nu spelen is het natuurlijk wel uh, totaal anders. En het is een totaal andere club geworden bijna. Het is uh, veel groter in alle opzichten. Het stadion is groter, de faciliteiten hier, het trainingsveld. En, ja, alles is gewoon uh, een aantal stappen vooruit gegaan. En, en de selectie natuurlijk ook. En de Twente nu, kun je zeggen, gewoon... Een vaste waarde, een vaste topclub? Nou ja, dat zal moeten blijken in de komende jaren. Kijk, nu doen we natuurlijk een aantal jaren stevig mee om, om de eerste drie plekken. We zijn, denk nu, vier jaar achter elkaar ongeveer rond die, rond die plek geëindigd. En we maken ze stappen vooruit. Dus ja, waarom niet, zou ik zeggen. Maar goed, we moeten het nog wel laten zien de komende jaren om echt een stabiele topclub genoemd te worden. Wat is de kracht van jullie team? We zijn, we zijn echt een team, denk ik. We hebben, we hebben wat voor elkaar over. De, de mentale kracht is, is heel sterk. En, en daarnaast hebben we een aantal spelers die een wedstrijd kunnen beslissen. Met, met Theo natuurlijk, Theo Janssen en Brian Ruiz die weer terug in vorm is. Er zijn gewoon spelers die een wedstrijd kunnen beslissen en, en extra kracht geven aan het team. En, daarnaast zijn we denk ik, defensief vrij stabiel, we hebben veel fysieke kracht. Dat dus zijn een aantal sterke punten van ons team, denk ik. Maar op basis daarvan kan het toch eigenlijk niet misgaan zondag? Nee, maar goed, ja, je weet het nooit. Kijk, het, is weer, het is weer een wedstrijd op zich. En kijk, het zal, uh, Ajax zal met 50.000 eigen supporters er vol van gaan. En, uh, dat zullen wij natuurlijk ook doen. En, uh, ja, voor ons geeft dat misschien wel extra kracht. Maar anders dan vroeger zijn jullie nu gesterkt in dat soort wedstrijden... en gewend aan de spelen in heksenketels. Uh... Ja, ja, dat is wel een verschil. Kijk, we hebben nu natuurlijk uh, in Europa veel grote wedstrijden gespeeld de laatste paar jaren... En, uh, ja, dat, dat maakt een team sterker. En helemaal als je daar ook resultaten haalt in zulke wedstrijden, dan, dan, dan sterkt dat in de gedachte dat je dat tegen grote tegenstanders kan doen. En dat neem je mee in de eigen competitie. Maar dan uh, proberen we snel te scoren om het publiek eruit te halen? Nou ja, we zullen altijd proberen te scoren. We zullen niet op, op een gelijk spel gaan spelen, want daar hebben we ook niet de echte ploeg voor, vind ik. En dat kan altijd gebeuren als je de laatste half uur onder druk komt te staan, dat je compact blijft spelen en, en, en voor het gelijk spel gaat, omdat het genoeg is uiteindelijk. Maar daarmee zullen we niet de wedstrijd beginnen. Zag je meteen al in het begin van het jaar, toen McLaren weg was, wat spelers weg? Dat het wel goed zou komen? Ja, ja is altijd afwachten. Kijk, er hangt wel een hele goede sfeer bij deze club. En de organisatie die staat natuurlijk goed. En dat is wel, dat is wel een, een basis voor succes. Alleen weet je nooit helemaal hoe het opgevangen wordt met nieuwe spelers. En hoe ze snel zich aanpassen. Hoe, hoe een team in elkaar valt. En, ja, dat is altijd even afwachten. Maar de, de kern van het elftal is wel blijven bestaan. En ik denk dat het wel belangrijk is. Ja, Johan Kruisschaal, Prima, beker prima. Nu nog het kampioenschap. Ja, ja dat en, zeg je goed. Heb je wel... Uh... Heb je hebt een aardige lijksfeer zo jaar. <laughs> ja, Ja, nee, dat is ook zo. Inderdaad natuurlijk niemand verwacht voor, vooraf. Ja, we staan nu eenmaal, dus dan moeten we het ook maar binnenhalen, denk ik. Wat betekent dat voor jou persoonlijk? Je hebt het natuurlijk ook enorm ontwikkeld in al deze jaren. Mm -hmm. um, is, is dat uh, uh, ja, hoe, allereerst, hoe zie je dat? Nee, ik ben met de club eigenlijk een beetje meegegroeid. Het allereerste jaar speelde ik heel veel, maar toen speelden we, wat, wat ik net gezegd heb, rond de negende plek. Dus ja, dat was een ander team en uh, daar, daar paste ik wat, uh, wat makkelijker in vooruit de jeugd, zeg maar. Daarna kwam Fred Rutte en heb ik twee jaar wat minder gespeeld. Ik heb mezelf wel veel ontwikkeld uiteindelijk op de training en, en individueel. En daarna kwam het eigenlijk voor mij zeg maar, een beetje eruit in, in de prestaties onder Steve McLaren. En, en toen zijn we ook echt richting de top van Nederland gegaan en, ja, voor mij is het een beetje een, een opgaande lijn geweest natuurlijk. En, en voor Twente hetzelfde Dus Ik, ik ben een beetje meegegroeid met de club. En ik zeg wel eens dat, een, uh, dat ik niet echt een transfer gemaakt heb. Maar ja, het oude Twente is wel zo anders dan het nieuwe Twente dat het wel een heel ander team is eigenlijk. Dus uh, dat is voor mij ook een enorme stap geweest. Nu kom je uh, tot zo'n onzinnige ontknoping. Het is eigenlijk wel waanzinnig hè, dat het hier op zo'n laatste dag aankomt. Ja, nee, dat is geweldig. De KVB heeft een goede planning gemaakt. Dus, uh... Ja, dit is, maar daar doe je het ook voor als, als, als topsporter zijn. Dan, dan speel je grote wedstrijden op het einde van het seizoen. En we doen graag mee om de prijzen. En als je dan in, in zo'n apotheose in de arena zo'n wedstrijd kan spelen... Dan, dan geniet je daarvan. Wouter Brama tegen Erik van Dijk. Zometeen Maarten Stekelenburg, die dus de ontknoping niet kan meemaken... wegens een lichte blessure. Laten we eens horen hoe het met hem is. Eerst nog even kijken bij het handballen. De ontknoping van Hurry Up tegen Aalsmeer. Richard van der Malen. Aalsmeer sluipt dichter en dichterbij in de tweede helft. 9,5 minuten op de klok in de tweede helft. Dus 22-21 is het voor Hurriup. Zojuist de gelijke stand gemaakt door uh, Remco van Dam. Daarna weer het doelpunt van Hurry Up en nu de aanval van Aalsmeer. Het wordt dus spannend in de laatste 20 minuten van deze laatste speelronde in de playoffs. Volendam-Lions eindigde in Volendam in 29-33. Dat betekent dat Limburg-Lions nu op de tweede plaats staat en de tegenstander is van Volendam. Maar als Aalsmeer deze wedstrijd wint... ...dan gaan zij alsnog naar die tweede plaats. Maar, maar, maar, weer het doelpunt aan de andere kant... ...gemaakt door Hurry Up. Prachtige goal in de break-out afgerond door Paul Schuiling. 23-21 nu weer in het voordeel van Hurry Up. Aalsmeer is er nog lang niet. De Limburg Lions hangen aan je lippen, dat snap je. Ja, ja, die zitten gespannen in de wachtkamer en die luisteren misschien inderdaad wel naar de radio. Wat het gaat het opleveren voor Aalsmeer in deze wedstrijd? Ik vind dat ze verkrampt spelen. Ze hebben het duidelijk heel moeilijk. En Hurry Up geeft helemaal niets weg in deze wedstrijd. Goed, nog twintig minuten en dan weten we hoe het zit. Kenneth Vermeer staat al een tijdje op het doel bij de Amsterdammers. Samen met Jeroen Verhoeven verving hij Maarten Stekelenburg. De keeper die dit seizoen een WK-finale speelde raakte geblesseerd aan zijn duim. Stekelenburg is niet op tijd fit voor de ontknoping tegen FC Twente. Toch zal hij zijn team natuurlijk steunen. Rob Fleur, dat is onze verslaggever, die sprak met hem. Met wat gevoel kijk je nou naar deze week, Maarten Stekelenburg? Uh, een frustrerend gevoel, omdat je niet, niet kan bijdragen... in dat opzicht door, het middel, uh, door op de wedstrijdformulier uh, te staan. En, uh, goed, dat is heel frustrerend. Maar uh, ja, Nogmaals, dat was al weken bekend natuurlijk... Dat, het, dat ik dat sowieso niet ging halen. Maar naarmate het dichterbij komt, wordt het wel steeds frustrerender. Word je wel kampioen? Daar ben ik niet bang voor. Nee, maar voel je je ook kampioen? Ja, wel. Ik heb natuurlijk wel een wedstrijd als 26, 27 in de competitie gespeeld. Dus in daarin heb ik me wel mijn bijdrage gehad. Maar Het is natuurlijk <laughs> toch wel anders dan dat als je kampioen zou worden... dat je eerst van de tribune naar beneden moet lopen en dan het veld op... dan dat je na het laatste finale op het veld staat. Ja, in 2004, de laatste titel, was je er ook bij. Toen moest je toekijken. Is het vergelijkbaar? Nee, want toen was ik niet vast de eerste keeper. Daar begon ik wel, uh, Voor mijn wedstrijd 13 gespeeld toen. Uh, door, uh, dat kwam mede door uh, dat het, uh, de eerste twee keepers gebaseerd raakte. dat ik eigenlijk niet ging spelen. Dus dat was meer een extra. En uh, dit voelt dan weer zo daar anders, omdat uh, iedereen ervan uitging zelf ook dat ik gewoon uh, de volle 34 wedstrijd zou spelen. Maar goed, dat liep even anders. Ben je nu aan het verbijten? Nou, het, laten we er ook geen drama van maken natuurlijk. Maar nee, ik vind het wel frustrerend voor mezelf dat ik er niet bij kan zijn. Maar goed, uh, dat, wat ik net al zei, dat is al een paar weken bekend. Dus uh, we gaan het ook niet te dramatisch doen. Realiseer je dat je kampioen kan worden, dat je al je laatste wedstrijd voor Ajax hebt gespeeld? Ja, die vraag is me vaak gesteld. Uh, ja, goed, dat zou zomaar kunnen. Ja, meer kan ik daar eigenlijk op dit moment niet over zeggen, want, want ja, goed, dat weet ik ook niet. Dus... Volg je nou een ontwikkeling in keepersland? Als je bijvoorbeeld leest, Neuer voor 21 miljoen euro naar Bayern München van de Saar stopt. In Engeland wordt dan weer geroept 15 miljoen voor een keeper is een, een, een normale prijs. Volg je dat? Nou, niet zozeer de prijzen waar je het nu over hebt. Maar natuurlijk volg je wat er gebeurt. En, maar dat doet dit niet omdat het specifiek keepers is. Je volgt natuurlijk ook de rest van de transfers en, uh, en dat soort dingen. Maar tot op heden is uh, dat ook nog niet officieel bekend gemaakt volgens mij, dat Neuer daar naartoe gaat. Dus we nou. zullen zien. Uh, het wordt uh, officieel pas na het weekend bekendgemaakt. Maar hij heeft uh, zichzelf uh, zijn mond voorbij gepraat. Ja, nee, ja goed. Dan, uh, dan heb je een fantastische transfer, denk ik. Um, weet jij wat je gaat doen? Maak ik het zo stellen? <laughs> nee, ik ga zondag aan de wedstrijd. En daarna gaan we met z'n allen naar uh, Amerika. En dan uh, heb ik vakantie. En dan zien we wel wat er gebeurt. Ga je wel met Oranje trouwens mee naar Zuid-Amerika? Nee, dat is voor mij ook niet haalbaar. Nee. Dus uh, je gaat alleen naar Amerika met Ajax, maar ook niet om te spelen? Meer als... Uh... Nou, een, een leuke trip. Ja, meer met ook, ook commercieel te maken. Ja. Wanneer wordt duidelijkheid over jou? Ja, dat weet ik zelf ook niet. Ik, uh, ik heb een aanbieding van Ajax op zak. En, ja, voor heeft, drie jaar hè? Ja, drie jaar verlengen met, uh, op het huidige wat ik nu heb zeg maar. Dus dat is tot 2015. En die heb ik in beraad. En uh, nogmaals, uh, voor de rest uh, wil ik daar ook niet op ingaan, want ik weet op dit moment nog niet veel. Dus. Maar is dat een, uh, een serieuze aanbieding of, een aan, uh, of een, uh, laat ik maar zeggen, een aanbieding voor de bühne? Nee, dus ik neem alles serieus. Want, uh, we kunnen normaal als volwassenen daar wel over praten. Omdat wij, ik heb uh, fantastisch naar mijn zin hier. Ik heb jarenlang hier uh, met uh, heel veel plezier gevoetbald en met trots. We gaan ook gewoon, uh, het respect, uh, dan heb je gewoon een normaal gesprek met elkaar. En die was ook prima. En De aanbieding is ook fantastisch. En, uh, goed, dat zal het probleem niet zijn. Jouw ploeg, jouw club. Ja, moet één ding doen: winnen. Er uh, is, is niks anders. Nee, dat is de enige manier waarop wij de titel kunnen halen. Dus uh, dat gaan we ook doen. Dat is wel makkelijk hoor, want dan heb je niks te kiezen. Nee, precies. Maar dat is ook maar één optie. Ik denk dat het misschien nog soms wel het best is. Dat zal uiteindelijk moeten uitwijzen. We hebben bedoel, nogmaals, zij hebben een voordeel dat zij in dat opzicht nog twee opties hebben. naar gelijkspel genoeg. Ons voordeel is dat wij thuis spelen met een afgeleide arena. En uh, die uh, meer dan 90 minuten achter de ploeg staan. En uh, daarna hopelijk met ons mee kunnen juichen. En dan loop jij een heerlijke ereronde. ronde. En wie weet wat er dan nog allemaal gaat gebeuren. Exact. Qué solo queda la noche en interior. Ya está frío de amor.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 David Bisbal en Silencio, dat wij natuurlijk veel beter kennen als Jeroen van der Boom. En je bent zo hurry-up tegen Alsmeer. Kan Alsmeer het nog redden, Richard? Ik denk dat het kan. Maar ze staan achter met drie punten verschil tegen Hurry-up. Dat. Uh een jonge ploeg heeft. Dat het seizoen eigenlijk al uitgespeeld heeft. Want ze staan troosteloos onderaan in de playoffs. En ze spelen alleen op 2 juni nog de bekerfinale. En Alsmeer heeft heel veel ervaring en drie doelpunten zijn snel gemaakt. Aan de andere kant staat Hurry Up deze hele wedstrijd al voor. Twee keer was het gelijk in de tweede helft. Maar verder is het toch Hurry Up dat uh, voor heeft gestaan en ook nu weer een gaatje heeft uh, gepakt van drie doelpunten verschil. 13 minuten nog in dit duel te spelen. En het is voor iedere tegenstander. Dit seizoen lastig gebleken. Om hier in Sporthal, de eendracht in Zwarte Meer om goed te spelen tegen Hurry up. Dat bestaat uit een stel. Vechtjassen, alles voor elkaar hebben ze over. Nu scoort Aalsmeer, goed doelpunt van Ruud Neeft, een doelpunt gemaakt in de rechterbenedenhoek. Geen kans voor Bart van Huisteden. en zo is het verschil teruggebracht tot 26-24. Aalsmeer, toch de tienvoudig landskampioen. hurry up, nog nooit een landstitel, speelt op 2 juni wel de bekerfinale, dat is al sensationeel. Maar Aalsmeer heeft natuurlijk een enorme reputatie in het Nederlandse handbal. Staan hier nog altijd in Zwarte Meer achter? Het kan allemaal nog makkelijk, want 12 minuten nog op de klok en Aalsmeer op twee doelpunten achterstand. Blijf spannend. Net als bij het basketbal Leiden-Groningen. Leon. Mag je wel zeggen. We hebben iets meer dan een minuut gespeeld na de rust. En de stand is 51-51. Het is dus weer gelijk. En de bal van Jason Doriso gaat nu mis. Dat betekent dat Leiden de aanval op kan gaan zetten. Thomas Jackson gaat nu over de middellijn. En wie weet komt Leiden op voorsprong. De tweede helft wordt natuurlijk alles bepaald. De eerste helft kan je wel achterstaan zoals Leiden het grootste gedeelte van de eerste helft deed. Maar nu is het uh, Chilus Box die de bal verliest. Het is het Dura Show die in één keer naar de andere kant omhoog gaat, naar de ring gaat. En dat doet hij toch slim, want iedere actie naar de ring is eigenlijk een persoonlijke fout. Twee makkelijke scores dus, kan je in principe maken door die vrije worpen. Maar de tegenstander krijgt ook een persoonlijke fout. En dat begint langzaam toch op te tellen. McGee bijvoorbeeld bij Leiden staat al op drie persoonlijke fouten. En aan de Groningse kant heeft Dorisot ook al drie persoonlijke fouten. En dat zijn toch belangrijke spelers voor beide teams. Dus hoe ontwikkelt zich dat in deze wedstrijd? Nou, dat zullen we vanzelf zien. Nu is het Dorisot op de vrije worplijn. Die... Kan kijken of hij die bal erin uh, krijgt. Nou, hij kijkt inderdaad, want hij schiet niet goed. Die bal die gaat dus mis. Maar hij krijgt nog een tweede kans op een puntje. 51-51. 1 minuut 46 gespeeld in de tweede helft. Het uh, sint die zet uh, zijn voeten neer en mist ook de tweede vrijwolk. Is misschien een teken aan de wand. Bijna twee minuten gespeeld na de rust. De stand is gelijk in Leiden tegen Groningen. 51-51. Wat men zich hardop afvraagt is hoe hard de klap is aangekomen in Amsterdam... door die nederlaag in de beker natuurlijk. En of dat misschien wel in de koppie's van de spelers is gaan zitten. Trainer Frank de Boer geeft het antwoord. Nee, dat verwacht ik niet. Uh, nogmaals, uh, het was wel een dompen natuurlijk, net voor rust. Ook heel onnodig als je de beelden terugkijkt. Die hebben we ook dus goed geëvalueerd. En nogmaals... Uh, we hebben heel veel respect voor Twente. Twente is gewoon een hele goede en constante ploeg dit seizoen gebleven. Maar uh, ja, we zijn er toch van overtuigd dat we Twente in ons eigen stadion met het uh, publiek erachter... dat we drie punten kunnen halen en daardoor het uh, kampioenschap binnen kunnen halen. Je hebt alles in eigen hand, dat geldt ook voor Twente. Dan kan, het, kan je het op twee manieren uitleggen. Het is een voordeel, jullie thuispubliek. Maar het kan voor Twente ook een voordeel zijn dat zij natuurlijk maar één punt hoeven halen. Hoe zie jij dat? Ja, achteraf zal je weten of dat een voordeel is. Soms is het wel eens, uh, als je misschien op een, uh, op een gelijkspel uh, wil uitkomen, kan dat wel eens juist uh, nadelig werken. Als je moet, dan weet je dat je ja, vol voor, voor de aanval moet gaan. En dan uh, kan het extra krachten losmaken bij, bij spelers. Dus ja, achteraf weet je pas uh, waar het voordeel is, zeg maar. Uh, ik ga ervan uit dat wij het voordeel hebben dat we moeten, in ieder geval. Je hebt natuurlijk die wedstrijd goed geanalyseerd, die bekerfinale. Wat is jouw grootste zorg? Nou, grootste zorg, ik denk dat wij uh, natuurlijk vooral um, in, in de lengte uh, veel problemen hebben gehad. Met, uh, met corner, vrije trappen, fysiek. En nou, daar moeten we slimmer mee om uh, weten te gaan. Natuurlijk, uh, ze, ze zijn niet opeens gegroeid, mijn spelers, dus u zal daar... Uh, ja, je zal het toch op andere manier tegenstand moeten bieden. Maar kun je daar iets over zeggen? Dan nee, kun je dat ondervangen? Nee, ja, je, kan het, je kan het ondervangen, je zal slimmer ermee om. Als Janke zo vrij kan inlopen. En niemand houdt hem even tegen in het begin. Ja. Dat uh, lijkt me dus niet de, de juiste keuze op dat moment. Het feit dat Ajax moet winnen, het feit dat je de belangrijke duel, zoals ook de Jan Kruijschaal, verloren hebt. Maakt het juist iets in jullie wakker? Of... Is afgelopen maandag ook wel gebleken dat het misschien een. Uh, ja, dat je een deuk op kan lopen? Nee, ik vind niet dat wij een deuk hebben opgelopen. Nogmaals, stonden 2-0 nog voor. De, de mentale tik was natuurlijk die 2-1 die voorrust. Maar voor de rest uh, denk ik dat we gewoon terugkijken op een, een goede wedstrijd. Waarvan uh, Twente wel de meeste kansen heeft gecreëerd. Maar ik denk dat we qua positiespel zeker niet onderdeden. En ik denk dat wij uh, ons eigen spelletje. Proberen en ook durven te spelen. Ik denk dat we een hele grote kans maken om te winnen. Ajax-trainer Frank de Boer en verslaggever Angelo Terwiel. Jenny Mildauer en You're Breaking Me Up. Het is bijna tien voor tien. De spanning loopt op bij het handballen. Gaat als meer winnen van Hurry Up? Want dan zitten ze in de finale. Zeg het maar. Een halve minuut nog in Sporthal Deendracht in, in uh, Zwarte Meer. Natuurlijk niet in Alsmeer. Zij spelen die hele lastige thuiswedstrijd hier in Zuidoost-Drenthe. Stand 29-27. In het voordeel nog steeds van hurry En Alsmeer heeft het dus ontzettend moeilijk met deze taaie, stugge tegenstander uit Zwarte Meer. Waar het publiek zo dicht tegen de zijlijn aangeplakt zit. Volle tribunes. Heel veel enthousiaste mensen die de thuisploeg dit seizoen iedere wedstrijd naar voren schreeuwen. En dat is ook. Vanavond hier weer het geval. Prachtige sfeer. En Aalsmeer speelt verkrampt. Aalsmeer heeft het de hele wedstrijd al moeilijk. Nu Luc Oppens met een individuele actie krijgt hij een strafwoord mee. Dat krijgt hij inderdaad. Een 7 meter voor Aalsmeer. vijf minuten voor tijd. En dan staat de klok stil. Want het is zuivere speeltijd bij het handbal. 30 minuten. 2 x 30 minuten. René Romeijn, de succesvolle coach toch van Aalsmeer. Van de 10 landstitels pakte hij er 4. Eind jaren 90 en ook nog eens in 2004 en 2001... Was hij succesvol bij Aalsmeer. En nu dus de 7 meter van Aalsmeer. Even kijken of deze bal erin gaat. Het is Lubert door de benen van Bart van Huisteden. Kan een hele belangrijke zijn voor Aalsmeer. De aansluitingstreffer 29-28. Kan een spannende. Nou, misschien wel bij het basketballen. Leon Kester kijkt naar leiden Groningen. Ja, het was 51-51. Dan kan het haast niet spannender. Op dit moment is het 61-57. Vier punten in het voordeel van Leiden. En zij krijgen balbezit. En ik vind Leiden de tweede helft wel echt iets beter dan Groningen. De eerste helft was Groningen beter. Nou, een kleine voorsprong en het was terecht. Maar de tweede helft is Leiden wat agressiever. En in die verdediging, die zoneverdediging, waar ze het tweede kwart naar teruggrepen... ...die is wat aangescherpt in de, rug, maar, de rust. Maar dan moet je geen ballen weggooien zoals nu gebeurt door Justin Smit. En dan kan John Turek voor... Groningen eigenlijk eenvoudig een lay-up maken door gewoon een meter of tien naar de basket te lopen en die bal erin te leggen. Nou is het 61-59. Twee punten verschil. Dus wordt hij de jong die de bal mis Had 15 punten in het eerste kwart, maar ja, de wedstrijd wordt natuurlijk pas beslist in het, in het tweede of in het derde en het vierde kwart. Dan moet je dit soort ballen open schoten niet missen. Twee puntjes verschil in het voordeel van Leiden. John Turek gaat omhoog. Dan wordt er wordt een foutenpunt gemaakt. Dat betekent twee vrije worpen. Ik denk dat de scheidsrechters het echt nog heel lastig krijgen om deze wedstrijd in de hand te houden, want ja, de emoties nemen toe naarmate de wedstrijd vordert. Beide teams beginnen tegen de scheidsrechters te zeuren. Is het echt? De eerste helft viel dat nog wel mee. Nog 4,5 minuut in dit derde kwart. Spannend is het zeker in Leiden tegen Groningen. De eerste wedstrijd in de finale van de play-offs. Best of 7. Stand 61 Leiden, 59 Groningen. Over een paar minuten de ontknoping bij het handballen. Eerst naar het WK tafeltennis. Bij de vrouwen is het een Chinese aangelegenheid. Bij de mannen doet er nog wel een Europeaan mee om de wereldtitel Timo Bol. De Duitse drong in Rotterdam door tot de halve finale. Bol werd 13 keer Europees kampioen en won 5 keer de Europese top 12. En hij is nu de nummer 2 van de wereld. Op de WK's en op de Spelen bleef individueel succes uit. Maar nu kan Bol de finale dus bereiken als hij wint van de Chinees Zhang Yik. Of Jijk, wat u wil. Maar wat voor persoon is Bol eigenlijk? Edwin Cornelissen vroeg dat aan de coach van Bol, Danny Heister. Uh, Timo is een hele, hele rustige jongen, uh, introvert en. Uh... Hij speelt heel intuïtief eigenlijk. Uh, ja, hij heeft een hele, hele goede basis. En, uh, omdat hij zo rustig is. Want hij traint eigenlijk helemaal niet zo heel veel. Uh, hij traint eigenlijk maar één keer per dag. Plus nog fysieke dingen. Hij heeft natuurlijk een rugblessure gehad. Uh, ja, en hij... Ja, hij is zo mentaal zo sterk. Een heel mooi voorbeeld is uh, dat je soms het gevoel hebt dat je heel mooi met hem mee kan spelen. Maar op het einde sta je toch weer als verliezer aan de kant. En dat is denk ik wel uh, typerend. Hij weet precies wat hij doet eigenlijk. Ja, precies. En, uh, ja, hij heeft dan nog zoveel over en is dan zo, zo slim ook. En, uh, ja, hij staat er echt op de momenten dat hij er, dat hij er moet staan. He, dat is een, vaak een grote toernooien. al mist hij natuurlijk nog een WK-medaille. Maar uh, ook op belangrijke momenten in games. Uh, je ziet eigenlijk heel weinig dat hij die dan op het nippertje verliest. Is het bijzonder als je ziet wat hij in die lange carrière al bereikt heeft... Hè, ten overstaan van dat uh, Aziatische tafeltennisgeweld? Ja, is het bijzonder. Kijk, ik ken het team al vanaf, uh, hij was 14. Ik, 21, heb zeven jaar met hem uh, in het team gespeeld. En uh, toen hij met 14, 15 al uh, van een aantal goede spelers won, uh, zag je eigenlijk. Hè, waar, waar ik zelf als speler had, als ik van een goede gewonnen had, dan, uh, dan ging ik met mijn borst vooruit lopen. En, uh, hij, hij was heel goed in het verwerken ook van overwinningen. Uh, meteen weer, point van de dag, gewoon, heb weer, uh, door. En... Uh, en dat is wel, uh, denk ik, is altijd, uh, op Duits zeg je, Boden geblieben. Hè? Ja. Uh, altijd rustig gebleven. En, uh, hij kon zijn kop makkelijk weer leeg krijgen. Hij kon zijn kop makkelijk weer leeg krijgen. En beneden lagen uh, ook eigenlijk vrij makkelijk. En, uh, ja, en hij heeft zich daar natuurlijk gigantisch uh, ja, ontwikkeld. En is het bijzonder, ja, tuurlijk. Uh, de Chinezen, die, uh, uh, er staan hier geloof ik zes of zeven. Nou, uh, die staan allemaal bij hem in de buurt. En, uh, en hij is de enige Europeaan die eigenlijk zo hoog staat. Hey Danny, eigenlijk de enige titel die hem nog ontbreekt, dat is die wereldtitel hè? Ja, en natuurlijk ook uh, Olympisch kampioen. Maar, ja, ja, uiteraard. Uh, maar in het enkel een medaille. Kijk, uh, hij heeft het dubbel hier, laat hij ook lopen. Dus uh, het dubbelspel doet hij niet mee. Dus het is echt wel zijn grote doel om hier wat te pakken? Ja, nou, dat was ook op het begin van het seizoen was dat natuurlijk zijn grote hè, zijn doelstelling. Um, zoals ik al gezegd, hè, dubbel, uh, WK dubbel, waren ze in 2005 volgens mij een keer tweede met Suus. Nou, dat hebben ze dit jaar, uh, doen ze dat niet. Hij concentreert zich helemaal op het, uh, op het enkelspel en... Um, ja, dus dat geeft al aan van, uh, dat het VM heel belangrijk is, want een enkel medaille, een Mondiale, enkel medaille, die heeft hij nog niet. Zou het goed zijn voor het tafeltennis als hij die wereldtitel zou pakken? Ja, ik denk het wel. Kijk, de laatste jaren was natuurlijk allemaal het Chinese geweld. Hè? En uh, onderschat de andere Aziaten ook niet. Hè? De drie Koreanen die erbij zitten, uh, Mitsutani, Japanen. Maar ja, dan praat ik wel weer over Aziaten. En, uh, dus ja, er is eigenlijk maar één Europeaan. Uh, dat is Bol tegen China. En, uh, maar goed, hij moet vooraf uh, natuurlijk geen steekjes laten vallen. Jij werkt in Duitsland. Wat zou dat betekenen in Duitsland als hij de wereldtitel pakt? Ja, dat, is, uh, dat zou natuurlijk ongelooflijk zijn. Uh, kijk, sowieso al Bol is al een hele grote manier in Duitsland. En ook, uh, natuurlijk ook in China. Hij is een van de bekendste sportmensen, uh, eh, buitenlanders, zeg maar. Ook in Azië hebben ze wel respect voor Europeanen die goed kunnen tafeltennis. Ja, en zeker, ja, en zeker voor Bol, omdat hij uh, natuurlijk uh, her en der uh, van die Chinezen wint ook. En, uh, ja, en ik zeg al bij ons bij de wedstrijden, als wij uitspelen. Ja, iedereen die wil Timo zien. En Timo is morgen te zien in Rotterdam, als hij de halve finale speelt tegen de Chinees. Overigens ook te volgen via NMS.nl. Goed moet even uitleggen. De Limburg Lions staan nu tweede achter Volendam. Dat zich al plaatste voor de finale. De Lions hebben gewonnen in Volendam met 33-28. Als meer kan er overheen. Maar dan moeten ze wel winnen tegen Hurry Up. Het stond 29-28. Het is vlak voor tijd en dus spannend. Richard van der Malen. Eén minuut nog Hurry Up in de aanval het Doelpunt komt vanuit de rechterhoek. Jawel, prachtige goal van Hurry Up. En dat zou wel eens de beslissing kunnen zijn in dit duel. Minder dan een minuut nog te spelen. 30 voor Hurry Up, 28. Aalsmeer. Nu het schot van Ruud Neef. Dat wordt gepakt door Ruud van Huistede. De uitblinker aan de kant van Up, De doelman die Guido Rink in deze wedstrijd zo uitstekend vervangt. Guido Rink, dat is de broer van Aalsmeer-speler Serge Rink. En misschien zit hij daarom wel op de bank. Nu weer een aanval van Up gestopt. De inzet door Jeffrey Groeneveld. De 38-jarige keeper van Aalsmeer. 20 seconden. Niet meer voor Aalsmeer. En het verschil twee doelpunten. Nu wordt dat verschil teruggebracht. The cat sat on tot één doelpunt door Jelmer van Stam. En dan wordt de klok weer stilgezet. 14 seconden nog te spelen. We wachten op de midden uit van Hurry-Up. En dan gaat het spel verder. Voor de laatste 15 seconden met het balbezit voor Hurry-Up. En dan zegt Joop Viegen, die hele slimme coach van Hurry-Up: Ik pak toch nog mijn time-out mee. 30 seconden ongeveer duurt die time-out van de ervaren coach van Hurry-Up. Die jarenlang veel succes had bij ENO. De grote broer hier in Drenthe van Hurry-Up. De ploeg die altijd beter speelde, altijd uh, met de prijs aan de haal ging. Maar dit seizoen is alles anders. En won hurry-up bijvoorbeeld al een paar keer van die grote broer ENO. Stapte Joop Viegen over naar de grote vijand, naar de grote aardse rivaal. En had hij zoveel succes bij dat kleine Hurriup. En als meer eindigt het seizoen misschien toch nog met een deceptie. Het zou zomaar kunnen. Limburg maar is Lions heb uh, jij ooit meegemaakt dan? dat er in 14 seconden twee keer gescoord werd? Ja, maar nee, inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Ze moeten uh, twee keer scoren Aalsmeer en dat gaat gewoon niet meer lukken. Je hebt helemaal gelijk, Robert. Het kan soms heel snel gaan in het handbal, maar Aalsmeer heeft niet genoeg aan een gelijk spel. En dus mogen we de conclusie nu trekken dat uh, Hurry Up gewoon wint van Aalsmeer of misschien nog gelijk speelt. Maar de klok, die klok staat nu bijna op 30 minuten. Nog één aanval van Aalsmeer. Het wordt gelijk via een doelpunt van Luc Obens in de laatste seconde van deze wedstrijd. Maar het is niet genoeg. Inderdaad, de koppie's gaan al naar beneden bij Aalsmeer. Het is Limburg Lions dat uiteindelijk in de play-offs van het handbal met de tweede plaats er vandoor doorgaat. En dat wordt dus ook de finale. Limburg Lions tegen Volendam. Het handje schudden. Ja, de spelers van Aalsmeer hebben er nu echt in de gaten. Eindstand 30-30. Het is net niet genoeg. Voor de ploeg van René Romein. Mooi om te zien dat Hurriop hier in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. zijn sportieve plicht gewoon gedaan heeft. tegen het gerenommeerde Aalsmeer. dat blijft steken op een gelijkspel hier in Zwarte Meer. De finale om het Nederlandse handbal. de titel gaat tussen Volendam en Limburg Lions. Zo ziet u maar, het Nederlands kampioenschap kan je verspelen op één doelpunt. En niet alleen bij het handbal, dat is bij het voetbal zo. maar ook bij het basketbal. Leiden Groningen, Leon. Zeker weten. Nog twee minuten en één seconde in het derde kwartstand. 68-69 op dat met Boucher zijn eerste vrije vrijwoordbraak hoort. En ik denk ook wel zijn tweede. Ja, dat lukt hem wel. een Boel Groningers lukt het niet en daarom blijft het een spannende wedstrijd. En Monta McGee, dat is eigenlijk de topscorer, de belangrijkste man van Leiden. Die heeft echt een probleem. Die heeft vier persoonlijke fouten en maar vier punten in deze wedstrijd. Nog één fout en hij moet de wedstrijd uit. Maar coach Toon van de laat hem wel op het veld staan. Ik weet niet wat daar de gedachte achter is. Misschien dat hij hem heel hard nodig heeft. Maar de wedstrijd is nog zo lang. we moeten nog 12 minuten in deze wedstrijd. Spannend is het zeker. Leiden Groningen 68-70. Goed, zometeen uh, na het internationaal van uh, 10 uur. Meer sports dan uh, de ontknoping van het uh, basketballen. We gaan kijken naar de ontknoping in de Eredivisie met Mario Been. We gaan kijken naar Excelsior, want ook onderin uh, gebeurt er het een en ander in de Eredivisie. En natuurlijk het buitenlands voetbal. Dat allemaal zometeen, zoals gezegd, na het internationaal van 10 uur. Wat mij betreft, graag tot zo. op één. Haar muziek is compromisloos en waarachtig. Een hommage aan de Russische componiste Galina Oestwolskaia, leerling van Shostakovich. Bezoek het Oestwolskaia-festival met onder andere het Noord-Nederlands orkest, Asko Schoenberg, Rijnberth de Leeuw en vele anderen. 27, 28 en 29 mei. Kijk op muziekgebouw.nl.